3 uur. Het NOS-journaal. Nanette Weil. In Jemen zijn bij de protesten tegen president Saleh doden gevallen. Volgens de nieuwszender Al Jazeera zijn vandaag in de havenstad Aden drie mensen gedood bij confrontaties tussen de tegenstanders van de president en de oproerpolitie. Er zou bij deze confrontaties zijn geschoten. Bij het geweld zijn ook tientallen mensen gewond geraakt, meldt Al Jazeera. In de stad Thais viel één dode toen er een handgranaat werd gegooid naar demonstranten. Ook hier raakten veel mensen gewond. En de betogers zeggen dat de regering achter de aanslag zit. De protesten in Jemen duren al meer dan een week. En president Saleh is ruim 30 jaar aan de macht in Jemen.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 Heel erg qua inhoud. De een traditioneel en de andere vernieuwend. Maar tegelijkertijd is er een enorme behoefte om het geloof te beleiden. in een mooie, serene ruimte. En dat ik denk dat dat het bindmiddel was. De Haagse wethouder Noorder noemt het een icoon voor de stad.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 ANWB Verkeersinformatie. Twee files op de A1 Amsterdam Amersfoort. Bij Bussum 4 en ook bij Knoopend Hoevelaken 4 kilometer. Dan de A2 Amsterdam Den Bos tussen Breukelen en Kropend Oude Rijn 4 kilometer. En dan tenslotte de A50 Arnhem-Ost tussen Renkum en Kroopent-e-wijk staat 7 kilometer file.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 Met elk lot verrijkt u de wereld van kunst, cultuur en erfgoed. Bedankt namens het Joods Historisch Museum, Kruller Muller Museum, Kunsthal Rotterdam. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Een hele goede middag en welkom. Hier in de Kroon zitten we aan het Remmelplein in Amsterdam. En daar gaan we zo direct debatteren over de vraag... of oud-ministers wel een baan aan mogen nemen in de sector... waar ze als minister weer de baas over waren. En u hoort Justus Van Ol over de drugsproblemen van Uri Roosentaal. Wilt u reageren op deze uitzending? Doe dat via onze website, vrijdagmiddaglive.afro.nl... of twitter ons, hekje Afro VML. Dit is, dit is, dit is, dit is, dit is de broer van... Goedemiddag, luisteraars. Deze week... In de u inmiddels welbekende rubriek, de broer van. een zus van en wel de zus van Dion Graus. Welkom, Celine Graus. Dank u. Mevrouw Graus. Zeg maar Celine, hoor? Ah, ja. Celine. Fijn eh, dat Graus. u vandaag hier te gast wil zijn. Uiteraard ja. uh, willen we het gaan hebben over uw broer... die deze week ja. uh, met zijn uh, dierenpolitie, uh, nou, de dierenpolitie uh, in werking ja. uh, kwam. Wat vindt u uh, als zus van de heer Gaus ja. uh, van die dierenpolitie? Nou, nou, het verbaast me niks. Kijk, als kind was Dion altijd al enorm bezig met dieren. Waarom? Dat doet er eigenlijk niet meer toe. Maar als ik zeg, de combinatie Dionneke en andere kinderen anno toen... dat had wat weg van meneer Wilders en de Farah anno nu... dan weet u denk ik wel genoeg. Goed. Enorm uh -huh. bezig uh, met dieren ja. vroeger al, Dion Gauws? Ja, het raaste dier wat Dion vroeger mee naar huis heeft genomen is een pinguïn. Een, een pinguïn? Ja. <laughs> Hoe kwam uw broer in godsnaam aan een pinguïn? Uit de zool. Uit de Antwerpse zool. Daar was hij gek mee met de pinguïn. Oh. Die pinguïn ook met hem trouwens. Soms trok Dion expres een tuxedo aan. Zo'n smoking, witte nee. En dan liggen ze echt een beetje op elkaar. Oh. En dan maar paraderen hè. samen. paraderen Van de achterdeur naar de tuinhek. Van de tuinhek naar de achterdeur. En ook soms surplas. Hè. Oh. Dion en laus. Zo noemde Dion de pinguïn. Laus, graus. Maar ja, lang kon het niet deuren. De buren gingen klikken... en je zag ook dat de penguin misschien wel psychisch of rationeel graag bij de on wilde blijven. Maar fysiek werd het steeds meer een probleem. Oh. Net er meer omdat we drie hoog woonden. En ja, trap traploop aan zich is voor een pinguïn gewoon al heel erg moeilijk. He, met die kleine flappe pootjes. Ik heb de penguin volgens mij zelfs wel eens zien zweten ook. Dat is niet gezond, hoor. Mm, juist. Nee. Uh, er is, uh, zoals bijna bij alle voorstellen die bij ja. de PVV vandaan komen... Ja, ja. Uh, ook op dit plan weer uh, veel kritiek, dat kritiek? geweest. kritiek, ja, nou en terecht. Want? Nou, het klopt uitvoermatig, natuurlijk, voor je meter. Heb je die foto gezien van de week in de krant van die dierenagenten? Mm -hmm. Dat zijn, dat is, wie zijn dat? Watches. He, softies. Mm -hmm. En dat zullen heel aardige mensen zijn, maar dat doet er even heel weinig toe. Uh, moeten die het op gaan nemen tegen dierbeulen? De dierenpolitie die verwacht ik nog eerder op een groepsfoto... in de catalogus van een sociale werkplaats. He? Je moet kerels hebben, vechters. Zware jongens die niet terugdijnsen voor een kattenrammer meer of minder. Ja, maar, dat weet ik. maar hoe... Ja, de Afghanen. De Afghanen? Je, ja, je moet die jongens hebben die wij gaan opleiden. Die staan te trappelen. Die kunnen niet wachten tot ze keer mogen gaan. Maar ze mogen straks niet. Ze mogen niet vechten tegen die Taliban. Nou, dan zeg ik, die Afghaanse jongens hier tegen de dierenbeulen... en onze dierenpolitie inzetten tegen de Taliban. Eén ineens twee, meneer. Aha. Nou, ja, ja. En, en die dierenpolitie gaat toch niet vechten nee. met de Taliban? Want dat winnen ze natuurlijk nooit. Nou, dat Zo. weet u helemaal niet. Maar ze zullen nooit gaan vechten... omdat de dierenpolitie heel vredelievend is, hè? Die doen letterlijk nog geen vliegkwaad. <lacht> Ja, nou goed, mevrouw Graus, ja. uh, Céline. Uh, we moeten een beetje gaan afronden. Het is, ja. het is een interessant plan. Het is een win-win uh, situatie. Ja, nou, maar andersom de zou de dierenpolitie natuurlijk wel van alles aan kunnen doen. Oh, dat ja. is mooi opgeknapt trouwens, hè, dat meisje. Ik vind dat mooi gelukt, hoor, dat gezegd. Oh, die neus bedoelt u? Ja, die weg. Nee, neus. Dat is hartstikke goed gelukt. Je weet ook maar niet hoe het was eerst. Hè? Misschien is het wel een geluk bij een ongeluk. Misschien had ze eerst wel zo'n enorme karbonkel mee in haar gezicht. Zo'n grote kokkert met water erop. Ja, je weet niet. Dat is ons op te knap. Mevrouw Graus. Céline. Uh, zeg maar Céline. Céline Graus, uh, dank voor uw komst. Prima. Dit was het. tand, dit was de broer van... Hey! Tijd voor het debat. Iedere week krijgen in vrijdagmiddag live twee mensen hier de vloer... om met elkaar te debatteren. Twee katheders hebben we neergezet. Daarachter altijd mensen met verstand van zaken in debat over stelling. En vandaag gaat hij over belangenverstrengeling. Kunnen oud-ministers aan de slag in de sector... waar ze als minister zelf de baas over waren? En dat doen we natuurlijk naar aanleiding van uh, oud-verkeersminister Camille Eurlings... die de KLM-directeur uh, is geworden. Deed bij nogal wat mensen de wenkbrauwen fronsen. In ieder geval bij D66, SP en GroenLinks. Want als minister zou hij te veel dingen hebben gedaan... die ...positief zijn voor de KLM. Tegenover elkaar achter die kathetersteining Lisbeth van Tongeren... ...tweede Kamerlid voor GroenLinks, welkom. Ja, en Jan-Willem van der Wal, raadslid voor de VVD hier in Amsterdam, ook welkom. Uh, meneer uh, van der Wal, om met u te beginnen. Uh, na uw politieke carrière, al een baan op het hoog? Uh, nou... Het voordeel van deelraadslid zijn is dat je op dat moment uh, het niet als een baan hebt. Het dus ik heb erbij. gewoon mijn eigen bedrijf uh, waar ik van moet eten. En het politieke werk, uh, ja, dat speelt zich daarnaast af. Ambitie om ooit in Den Haag aan de slag te gaan? Uh, op dit moment nog niet, maar uh, wie weet wat er kan komen. Mevrouw van Tongeren, uh, u, na de politieke carrière? Nou, ik zou best eens in het buitenland willen werken. Ik heb internationaal recht gedaan, dus bij een internationale organisatie lijkt me heel interessant. Maar ja, en, je hebt er ook een mate van geluk bij nodig, dus je kan dat zelf niet, niet afdwingen. En zou u, maar, u rekening houden met uh, ja, de terreinen waar u nu zeg maar, als woordvoerder fungeert en zo'n toekomstige baan? Nou, ik denk dat er een verschil is tussen een woordvoerder en een bestuurder. Een ah. minister die toegang heeft tot een heleboel vertrouwelijke informatie die besluiten maakt. Maar ik denk dat het handig is als er voor alle mensen met topfuncties een gedragscode is. Daar gaan we het over hebben. U gaat uh, straks beiden in debat over een stelling die wij hebben geformuleerd. En die luidt als volgt. Oud-ministers mogen iedere baan aannemen die ze willen. Nadat we nog een keer geluisterd hebben naar de hype. The you will get where. Some moonshine can show the answers that I need to find oh. Met Travelok, Jorik van Noorden, Dennis Weijers, Jeroen Harmsen en Koen Dijkman. Die vormen samen eh, de hype. Ik had een, een vraag gesteld. Ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat ik hem niet helemaal goed heb geformuleerd. En toch wist iemand het antwoord. Dat is ook wel weer knap. Eh, die kwam met het goede antwoord. Dat was eh, Ivan eh, Kampenhout. Die kreeg ook twee kaarten voor een concert van de hype. Eh, dat, dat is mijn broer. Dat is je broer? Nee, nee, nee. Oh, waar? <laughs> Goed, dan krijgt hij ze wel. Uh, want die mag dan uh, naar een concert, Jork uh, van jullie. Uh, hij had als antwoord Liverpool. En uh, ja, dan kan jij meteen uitleggen waarom hij met de naam van die stad kwam. Ja, Liverpool, dat is de stad waar wij vorige zomer naartoe gegaan zijn. En daar hebben wij de, een clip opgenomen voor onze uh, tweede single, zeg maar. Wij zijn natuurlijk enorm grote Beatles-fans, zoals je misschien al hebt gelezen in de bio. Zoals je kunt horen aan de muziek. Ja, hopelijk ook. Ja. <laughs> ja, daar Wat? zijn we helemaal gek van. En Hoe oud ben je, als ik vraag me? Ik ben zelf 24 jaar. 24? En, ja. en, en, en je collega-bandleden zijn niet veel ouder of jonger? Dat is gemiddeld, ja. En, en waarom dan, net als trouwens veel andere bands hè, op dit moment, toch weer helemaal teruggrijpen op de jaren 60? Ja, dat is niet echt een bewuste keuze geweest van... Uh, oh, wat zullen we eens gaan doen? Uh, laten we teruggaan in de tijd. Maar het is echt gewoon ge voortgekomen uit een passie die wij allemaal hadden voor die muziek. De beste band ooit, de Beatles? Ja, dat zo zou ik het wel willen stellen. Het is natuurlijk smaak, maar... Dat is toch wel, wel frappant, hè? Ik bedoel, waren dat dan ook meteen de meest creatieve jaren voor de pop, de jaren zestig? Op een bepaalde manier wel, omdat er natuurlijk nog geen regels waren... Niet dat die er nu wel zijn, maar er waren nog geen kaders. Dus ze konden eindeloos experimenteren en ontzettend veel... Uh, importeren, zeg maar. Dus als we bijvoorbeeld praten over op een gegeven moment... een raasje met sitars en zo, weet je wel. In de popmuziek. En zo kon ze ook wat vandaan plukken. Er ja. was natuurlijk ook veel jazz, basis en blues en folk en country. Dus alles kwam, er bij, kwam bij elkaar. is niet was te gek, zeg maar. Ja. Jullie beduren daarop. op voort met Hype. Gaat ook goed met jullie, hè? want jullie zijn... door onder andere 3FM uitgeroepen... tot Serious Talent. We ja, uh, gaan een Serious Talent... tour ook in Nederland doen. Ja, die begint volgende maand. Precies. Superleuk. Veel succes daarmee. En we gaan ja. jullie zo direct nog één keer... Horen. Dat is, uh, uh, u hoorde, Jork van Noorden van de Hype... die samen met zijn drie collega's hier nog één keer... een nummer ter horen zal brengen. Dan nu. Ah. Debat tussen GroenLinks en de VVD over de vraag of ministers minister zomaar iedere baan aan mogen nemen. Lisbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks... en Jan Willem van der Wal van de VVD hier in Amsterdam. U krijgt eerst beide een, een half minuut, tweemaal om ongestoord te praten. Daarna mag u elkaar ook gerust onderbreken. De stelling die wij hebben geformuleerd luidt... oud-ministers mogen iedere baan aannemen die ze willen. Lisbeth van Tongeren, een half minuut om aan te geven waarom u daar niet mee eens bent. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Het is heel normaal bij bedrijven, ook voor ambtenaren, bij gemeentes... zijn er gedragscodes in de Europese Unie, in een heleboel buitenlanden... dat als je een topfunctie hebt waar je omgaat met gevoelige informatie... met vertrouwelijke informatie, dat je dan bepaalde regels hebt voordat je overstapt naar een plek waar je dat heel goed kan gebruiken. De enige groep voor wie die regels in Nederland niet bestaan, zijn oud bewindsleden ministers en staatssecretarissen. En GroenLinks vindt dat het heel nuttig zou zijn. Om dat was de eerste half Willem van der Wal. Uh, ten eerste wil ik de heer Eurlings eigenlijk feliciteren met zijn benoeming bij Air France KLM. Hiermee kan hij zijn kwaliteiten inzetten voor de Nederlandse economie. Dat is veel beter dan thuiszitten en wachtgeld opstrijken. GroenLinks is tegen een wachtgeldregeling, maar is er nu ook tegen dat een bewindsman een baan vindt. Uh, het is juist een goede zaak dat een bewindspersoon dus zijn kwaliteiten bij het bedrijfsleven kan gaan inzetten... en daarmee ook een goede link wordt tussen de politiek... En het bedrijf Precies 30 seconden, u leest het dan ook voor. Lisbeth van Tongeren ook 30 seconden. <lacht> um, ja, het is wel grappig dat de VVD in Amsterdam dit zegt. Want de VVD-fractie in de Tweede Kamer vindt wel degelijk dat dit soort regels er moeten komen. Zij hebben namelijk een voorstel van het CDA, grappig genoeg dezelfde partij is Eurlings, met enthousiasme uh, mee ingestemd. En die zegt specifiek, he, waar er ministers zijn die toegang hebben tot vertrouwelijke informatie, moet de schijn van belangenverstrengeling worden voorkomen. Want ik ben het helemaal eens met mijn opponent... dat het heel goed is om niet in wachtgeld te blijven hangen. Dat de heer Eurlings ook heel veel talent in heeft. Dat was hem. Jan-Willem van der Wal, laatste 30 seconden. Um. Ik denk inderdaad dat we het over een gedragscode zouden kunnen hebben. Ik zie de gedragscode zoiets als een soort preventief uh, fouilleren... waar uh, GroenLinks meestal geen voorstander van is. En kennelijk kunnen we elkaar hier wel enigszins uh, invinden. Uh, het roepen van uh, schijn van belangenverdrengeling... en dan ook nog suggereren over subsidies en dat soort dingen... geeft op dit moment bijna meer aan uh, dat er wordt gezegd... dat minister Eurlings een bepaalde vorm van corruptie heeft gehad. En dat vind ik het toch zonde. Lisbeth van Tongeren, zijn er eigenlijk aanwijzingen dat uh, Eurlings de fout in is gegaan? Um, die heb ik niet, maar als je in de media leest... bijvoorbeeld een columnist van de uh, Volkskrant die zegt... dit is eigenlijk he, de langste sollicitatiebrief uit de geschiedenis. Want als je kijkt zijn er wel een heleboel besluiten gemaakt... door minister Erlings, toen hij nog minister was... die voordelig zijn voor de KLM. Maar ik heb er niet eentje kunnen vinden... die de KLM echt heel veel pijn gedaan heeft. Dus ja, hij is talentvol. Ja, hij moet niet op wachtgeld blijven zitten. En ja, KLM en Schiphol zijn belangrijk voor Nederland. Maar waarom niet eerst die talenten een paar jaar jaartjes bij Quantas ingezet. Je kunt bij Swiss Air. bewijzen dat hij dat heeft gedaan omdat hij wilde gaan werken, maar u zegt je moet ook die schijn. Precies, het gemeen. gaat om de schijn. He, want hij heeft de vliegtax afgeschaft. Hij heeft inderdaad, zoals mijn opponent zegt, een subsidie aan de KLM gegeven in de laatste twee maanden voor die vertrok. Hij heeft heel hard getrokken aan een compensatieregeling. Onder andere voor de KLM naar de aswolk. Ja, en allemaal je, voorbeelden van gunstige ja. maatregelen voor de KLM, Jan-Willem ja. van der Wal. Dan had hij toch beter... Het is fijn dat hij geen wachtgeld vraagt, maar dan had hij toch toch of een ander baantje kunnen nemen of even kunnen wachten? Nou, ik denk dat het eerder gunstige maatregelen voor de luchtvaart zijn geweest. En daar was hij verantwoordelijk voor. En laten we heel eerlijk zijn, we hebben het over Air France-KLM. Dat is bijna even buitenlands als Qantas en uh, de andere maatschappij... waar uh, mijn collega het net over had. En zeker de luchtvaart is een groot internationale industrie. En ik vind het heel schadelijk dat we het over schijn van belangenverstrengeling hebben... Want? bij een persoon die zich er ook totaal niet tegen kan verdedigen... en waar geen enkel feit van beschikbaar is dat er belangenverstrengeling is. Nou, daar ben ik het roerend eens. En om juist elke keer de discussie over een bewindspersoon te voorkomen... zou je dus, zoals ook in andere landen gebruikelijk is... of bij de Europese Unie, juist een gedragscode moeten hebben. Hoe moet die eruit zien, die gedragscode? Nou, Er zijn er een heleboel in het buitenland. Als voorbeeld, daar staat in een afkoelingsperiode van twee jaar... want eh, meneer Eurlings beschikt over bedrijfsgevoelige informatie... over EasyJet, over Ryanair, over bedrijven die concurreren. Met de KLM. U mag onderbreken hoor, ik dus okay. heb Als ik van... mag onderbreken, dan uh, ga <laughs> ik, ik daar. Ik maak liever de... even mijn zin af. Of... Dus dan <laughs> zou je. <laughs> ik vind het best. <laughs> dan zou je dus kunnen zeggen: je beschermt daar Eurlings mee, je beschermt de KLM ermee en je zorgt ook nog eens een keer dat het echt gewoon helder aan de hand van een set criteria geregeld wordt. Dit kan wel, dit kan niet. Meneer Van der Wal. Um... Ten eerste, Eurlings uh, uh, gaat zich voornamelijk met het vrachtvervoer uh, bemoeien. Uh, de andere maatschappijen net genoemd gaan voornamelijk over het uh, personenvervoer. Maar wat ik mij afvraag, zo'n gedragscode, uh, daar kunnen je een aantal richtlijnen in geven. Maar u heeft het ook gehad over het instellen van een soort commissie die dingen moet gaan beoordelen. Hoe moet ik mij dat voorstellen? Nou, dat leg ik moet, uh, graag de, uit. Nou, ik, uh, Nee, okay. maar u stelt ja. mij Mijn vraag. Ik leg dat graag uit. Zoals het bijvoorbeeld in Engelstalige landen gebeurt... is binnen zeven dagen nadat je een aanbieding krijgt als oud-bewindspersoon... ga je vertrouwelijk naar de commissie. Dan zeg je, ik heb een aanbod van de KLM. Ik ben net luchtvaartminister geweest. Vinden jullie dit handig? Kunnen jullie mij een advies geven? Dan krijg je een vertrouwelijk advies waarin staat van... doe het wel, doe het met beperkingen, doe het niet. En moet je je daaraan houden? Je kan dus op het moment dat je overstapt, kan je het advies publiekelijk maken. Zie maar, er is voor mij getoetst, dit is een integere overstap. Krijg je het advies van, joh, Eurlings, doe dat nou niet. Ga nou eerst een paar jaar je talenten elders inzetten. Dan heb je rugdekking van een onafhankelijke commissie. Maar het blijft op vrijwillige basis. Mij lijkt nog niet dat we op het niveau zitten dat je daar sancties aan zou moeten verbinden. Hoewel dat in Europa wel gebeurt. Hè? Ja. Zal dat helpen meneer Van der Wal, zo'n zo gedragscode en zo'n commissie? Nou ja, waar je een beetje op neerkomt is dat de Kamer uh, op deze manier zijn controlerende rol zelfs wil gaan uitoefenen nadat een bewindspersoon uh, is afgetreden. En daarmee zijn mandaat wel flink aan het... Uh, is. Ja, want mevrouw Vertongeren, al die maatregelen die genomen zijn en gunstig zijn voor de KLM, die zijn toch ook wel goedgekeurd door de, door de Tweede Kamer? Er is toch al een soort van controle? Een nou, soort van, er is controle. De kaders worden inderdaad door de Kamer goedgekeurd, maar waar het om gaat is het type informatie. Hè? Bijvoorbeeld, er loopt op dit moment een rechtszaak over Vliegveld Eelde. Dat is een, uh, dat gaat over, is er onterechte staatssteun verleend of niet? Nou, zelfs als Kamer heb ik mijn allerlei bochten moeten wringen om uiteindelijk die stukken te mogen lezen in een zaaltje. Daar staat een heleboel eh, ja, concurrentiegevoelige informatie in. Andere luchtvaartmaatschappijen zouden dat ook graag willen weten. Eurlings weet dat. Hij gaat naar de KLM. Hij heeft die informatie. Hij is ja. vast heel integer. En daarom maar stel... zegt u ook heel gebruikelijk in ja, andere sectoren precies, dat er een anticoncurrentiebeding is. Dat, dat ja. is voor het bedrijfsleven meneer Van der Wal heel gewoon. Dus waarom hier niet? Um, een anticoncurrentiebeding in het bedrijfsleven is heel gewoon. Dat gaat daadwerkelijk om zaken. Um, op dit moment hebben we het over bewinds die uh, politiek gecontroleerd worden door de Tweede Kamer. Alle besluiten die genomen worden, worden ook getoetst in de Tweede Kamer. Maar ze hebben heel hele en kennis en informatie. Ze, ze, en daar hebben, gaat het ze hebben een over. deel kennis en informatie, maar ja. dat zal altijd zo zijn. En we zijn ook alle regels voor concurrentiebedingen op dit moment, worden tegen het licht gehouden. En wat ik wil voorkomen, is dat een bekwaam bewindspersoon zometeen geen bewindspersoon meer wil gaan worden. Omdat hij daarna niet aan de slag kan. Ja. De slag maar kan. u bent het dus niet eens met uw collega's in de Tweede Kamer die een motie, een voorstel van het CDA aangenomen hebben, waar precies staat om misbruik van vertrouwelijke informatie en de schijn van misbruik te voorkomen, vragen we de regering om passende maatregelen voor bewindslieden te nemen. Ik denk ook dat het heel goed is om passende maatregelen te nemen. Wat zouden die dan zijn? Ik denk ook dat het heel zijn? goed is Wat? om richtlijnen op te stellen uh, waaraan wel te voldoen. Maar dat is dan ook zo'n gedragscode niet in feite, toch? Ja, maar precies. Dus wij zijn niets, het eens. Ik zie niets zitten in een commissie die gaat beoordelen. Okay. Zometeen... Uh, zit er iemand in die een hekel heeft aan KLM... en daarom in de commissie zegt ja. van... Uh, ja, dit zullen we maar niet doen, want uh, deze meneer wil naar de KLM... en uh, daar wordt de KLM alleen maar beter zo. Nee, dat, ik... dat wil ik niet hebben. Volgens mij zijn we er dan uit. Uh, een richtlijn, uh, <laughs> daar kan ik mee invullen. Mevrouw zin. van Tongen dat wil al niet. Ja. De, Volgens je maar mij zijn even we af? er samen uit. Ja. Want? want? we moeten dan alleen over de details moeten we nog onderhandelen... maar dat er iets geregeld moet worden om zowel de bewindspersoon te beschermen... voor valse beschuldigingen, het bedrijf te beschermen... en het toch netjes transparante Regelen. Daar is de VVD het met GroenLinks eens. Even als dat, dat nou een klopt, commissie moet zijn, of hoe je wat verder moet doen als techniek, daar komen we vast nou, kort, ja. nee. uh, Op het moment dat dit techniek zou zijn, dan zouden we inderdaad uh, een heel eind bij elkaar in de buurt komen. Echter mm -hmm. het principe dat een bewindspersoon gewoon een goede baan moet kunnen vinden, uh, ook in de gebieden houdt waarin hij... Uh, maar dat, vindt, mevrouw dat vind, vind ik, kennis heeft, ik, ik denk ook dat, u, dat u, er ruimte is, dat u ja. eruit gaat komen. Dat is uh, voor het eerst in het debat hier in uh, Vrijdagmiddag live meestal lukt dat niet, dus ik feliciteer u daar beide van harte mee. Lisbeth van Tongeren van GroenLinks hoorde u en Jan-Willem van der Wal van de VVD hier in Amsterdam. Beide dank. Vandaag het drugsprobleem van minister Uri Roosentaal. Eind januari werd Sarah Bahrami opgehangen in Iran, wegens drugssmokkel. Onze minister Rosenthal heeft haar niet kunnen redden. Sarah Bahrami had volgens de Iraanse autoriteiten een paar honderd gram cocaïne bij zich... en drugsmokkelaars worden opgehangen. De war on drugs, zoals de Amerikanen dat noemen, wordt in Iran meedogeloos gevoerd. Iran telt inmiddels ruim een miljoen heroïneverslaafden... En iedere dag sneuvelen er Iraanse soldaten... die vechten tegen Afghaanse drugsmokkelaars. Iran is voor het Westen een prima bondgenoot in de war against drugs. Westerse drugsbestrijders werken samen met Iran. De Engelsen leverden de Iraanse grenspolitie in 2003 een partij nachtkijkers... en zo gebeurt er nog veel meer, ongetwijfeld ook veel dat wij niet weten. Wat betreft de war on drugs zijn Iran, Amerika... en de Amerikaanse bondgenoten het volkomen met elkaar eens. Zie daar het drugsprobleem van minister Uri Rosenthal mag hij een vrouw redden die misschien wel drugs gesmokkeld heeft... of wordt Amerika dan boos? En mag hij daarvoor zaken doen met Iran of wordt Amerika dan boos? In Amerika weten ze dan al lang wie Zara Bahrami is. In Nederland is ze namelijk al een keer veroordeeld... wegens het bezit van 16 kilo cocaïne. Al die informatie delen wij met Amerika wegens de War on Drugs. Ook kent Amerika alle bankgegevens van mevrouw Bahrami. Ook die informatie delen wij met onze trouwe bondgenoot... Al uw bankgegevens zijn trouwens ook in Amerika bekend dat u het weet. Kortom, Rosenthal belt naar Amerika en vertelt dat een Iraanse minister... naar Den Haag zal komen wat Rosenthal de kans geeft over Zara Bagrami te praten. Wat nu? Het antwoord was nee, maar een diplomatiek nee. Van Amerika mocht de Iraanse minister op Schiphol... geen kerosine drinken voor de terugreis. In gewone mensentaal is dat... Hé, hey Rosenthal, vriend, zorg jij dat die Iraanse minister wegblijft... want gaat die gaat niet met hem praten, toch? Van Europa mogen Iraanse ministers in Europa gewoon tanken. Maar de echte bazen van Uri Rosenthal wonen aan de overkant, in Amerika. Dus niet praten met Iraanse ministers, want Amerika boycott Iran. Dus nee, geen actie voor Zara, want Amerika gaat niet meewerken aan het vrijlaten van mogelijke drugsmokkelaars. The war against drugs, weet u wel. Uri Rosenthal had toen tegen Amerika kunnen zeggen... Ho, ho, ho, mevrouw Bahrami is onschuldig, ze heeft geen cocaïne naar Iran gesmokkeld. Maar dat wist minister Rosenthal niet zo zeker. Dat weet niemand zeker. Sarah Bahrami was in Nederland al gepakt met 16 kilo. In Iran was het leven van Sarah niets waard. Dat had Rosenthal goed gezien. Maar in de Verenigde Staten was het leven van Sarah ook niets waard. Oeri Rosenthal speelde een naargeestige bijrol in een beschamend toneelstuk. Het ging nooit om Zara. Het ging om de war on drugs en cynische wereldpolitiek. Want hoe bozer de wereld op Iran zou worden, des te beter. Voor Iran lag de zaak ook simpel. De enige goede drugsmokkelaar is een dode drugsmokkelaar. Iran hangt ze op. Dat is een vrede gewoonte. Maar ook het Westen is keihard in de war against drugs. Zeker in verre landen, zoals Colombia, Brazilië en Afghanistan. Daar sneuvelen de drugshandelaren bij bosjes. Iran moest dus, moest dus niks hebben van ons woedende protest... tegen de executie van Zahra Bahrami eind januari. Zij verkocht in Iran cocaïne, volgens Iran. En Amerika en minister Rosenthal waren geneigd Iran te geloven. Al zal niemand dat ooit openbaar toegeven. Wijzen kan ik het allemaal niet. Maar mijn laatste woorden zal ik nooit hoeven terugnemen. Arme, arme Zahra. Justus Van Oel. Nieuws nu met Nanette Bijl. Radio. In Jemen zijn bij de protesten tegen president Saleh doden gevallen. In de havenstad Aden 3 en in Thais 1. In Jemen wordt al meer dan een week gedemonstreerd tegen president Saleh... die al meer dan 30 jaar aan de macht is. De man die zijn ex-vriendin in Zoetermeer vermoordde... heeft 22 jaar cel en tbs gekregen. In 2007 had hij een paar maanden een relatie met de vrouw... en daarna begon hij haar te volgen... Vorig jaar stak hij haar op een fietspad neer en mishandelde haar verder. Ze overleed in het ziekenhuis. De rechtbank noemde de moord koelbloedig, gruwelijk en weerzinwekkend. In Den Haag komt het grootste hindoe-tempelcomplex van het Europese vasteland. In het complex krijgen drie hindoe-stromingen allemaal hun eigen ruimte. De tempels komen achter het station Hollandspoor en de bouw moet over drie jaar klaar zijn. De hindoe's betalen het miljoenencomplex zelf.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 En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het is niet drukker dan normaal op vrijdag. Wel drie files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Blarekum 5 kilometer. Bij Afrit Bunschoten 4. En bij Knopend Hoevelaken 4 kilometer. Door een ongeluk op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... tussen Breukelen en Knopend Oude Rijn staat daar 8 kilometer file. En tenslotte de A50 Arnhem-Ost tussen Renkum en Knopend Ewijk 8 kilometer file. Dit is Radio 1. Avro vrijdagmiddag live. Jan Mom. Welkom terug. En we zitten hier nog steeds in de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. En u kunt ook nog steeds langskomen. Dan hoort en ziet u Bert van der Veer over hoogte- en dieptepunten van 60 jaar Nederlandse televisie. En natuurlijk, zoals altijd, Frits Barend, die zijn sportieve diepte- en hoogtepunten van de afgelopen week met ons gaat delen. U kunt ook reageren, mail ons, vrijdagmiddaglive.avro.nl of twitter ons, hekje Afro VML. De Goedemiddag dames en heren. Francine Brulhannes is de naam. En naast mij zit een opgewonden man. Teunus van de Kabargenbok, De kok van deze week. He, en hij kan zo wat niet wachten om... Uh... Mag ik? Nou, even rustig aan nog Teunus. Ik wou nog even zeggen dat jouw restaurant... Che van de Kabargenbok en Zonen... vorig jaar bijna een Michelinster in de wacht sleepte. Ja. Waar het niet dat je tijdens het dessert... de Michelin-meneer verbouwd hebt, zoals je het zelf noemt. Ja. He, je hebt zijn hoofd gevlambeerd eigenlijk. Ja. Je hebt hem met een pan kokende crème brûlée... plat in zijn gezicht geslagen. Ja. Daarna overgoten met brandende afslagcognac. Ja. Ja. Kortom, de ster ging in rook op, zullen we maar zeggen. Ja, kinderachtige zeikzak. Die creme was echt, al, echt wel van de af voor. Ja. Maar hij begon opeens van, hè, wat jammer van het uitzicht. Hè, want ze waren aan de overkant aan het verbouwen. En hij maar doorzuigen. ja, voortreffelijke keuken. Af tot in de puntjes, maar wat komt er aan de overkant qua uitzicht? Mm -hmm. Ja, en toen sloegen er bij mij en mijn drie zonen van sportschool... van de Carborgen Bok en Zonen nogal mm -hmm. wat stoppen door. Hè, want wij zijn zelf ook bezorgd over dat uitzicht. Je weet wat ze neerzetten tegenwoordig. Ah. Maar het wordt uiteindelijk vrij uitzicht op het natuurgebied. Maar dat wisten wij toen nog niet. Hè? Mm -hmm. Kijk, met de kennis van nu had ik het bij een waarschuwing gelaten. Maar vadertje tijd loopt maar één kant op. Hè? En je hebt die meneer nog een cadeaubon gestuurd, toch? Oh, Verrek, goed dat je dat zegt. Dat was me helemaal door het hoofd geschoten. Noteer dat nog even, Marie? Cadeaubon voor het Michelin-mannetje. Nou, dat is ook weer voor de bakkers. Zullen we dan nu even met z'n allen de gebruikelijke aanhef inzetten? Radio Kok, wat eten ja, wij vandaag? Ja, laat dat kinderachtige gedoe met die zes mensen publiek nou maar zitten. Want ik doe aan die hele flauwe schoolreisjes troep niet mee. Er is geen recept, in ieder geval niet één dat ik zo kan uitleggen... dat die stofzuigende luisteraars thuis er iets van kunnen maken... dat niet op een doodgereden konijn met spruitenprak lijkt. Ik wou het even hebben over het principe van de rubriek. Recept en actualiteit. Wat is actualiteit? Negatieve rotzooi. Het is die is het die met die eens, die is het die met die eens. Het gaat om een stemmetje hier, het gaat om een stemmetje daar. Het is het allemaal... Onzin En er is geen onderwijzer in Nederland die verdient wat hij zou moeten verdienen. Ja. Ga dan zelf eens een week voor een klas met 28 kinderen staan met je speknek. Een recept voor speknek? Nou ja, <laughs> we... gaan we leuk doen. Adrem doen. Um... Je kan je hebben hoor, met één hand op de rug. Dan oh. wordt het een heel eenvoudig recept voor een berenklook, kan ik je vertellen. Nou, nou Teunis van de Kebargeboek, laten we het rustig houden. Ja, want... Sorry, ik, ik heb inderdaad de neiging om hmm. nogal wat agressie uh, te ventileren. Ja. Uh, ik loop ook graag vracht, vlak achter mensen aan de hele tijd. Dus daarom denken mensen dat ik Pim voor thuis sterf. Of nee, niet Pim voor heen. Hoe, weet het allemaal. Uh, ik denk dat u Wilders... Wilders, ja, ja, precies. En dan gaan ze 300 miljoen van het onderwijs afhalen. Ik zei, bijna al die regeringsmensen een kind met ADHD gunnen. Echt waar. Dat, wat dat betreft, nou, de, de, de cultuur wordt bezuinigd. Ja. Zo willen dat, dat, dat, dat Pim Fortuyn... Nee, nee, hoe heet hij? Wilders. Wilders. Ja, Wilders. Dat hij een kind krijgt dat boven, net boven gemiddeld goed violist is... maar wel met passie, maar dat er geen orkest te vinden is... waar ze de brood in kan verdienen. Ja, daar gaat het heen. Uh, ja, en dan ja. heeft hij Pim Fortuyn... Nee, hoe heet hij nou? Wilders. Wilders. Geert Geert Wilders. Wilders, ja. Die heeft dat, uh, dat, dat met de rechters, ik weet niet of je dat gehoord hebt... dat rechters niet meer voor het leven bedoeld worden. Ja. Maar voor periodes van vijf jaar, en dan worden ze afgerekend... op het aantal boetes en je wat straffen ze hebben uh, uh, gegeven. Ja. En als dat niet genoeg is, uh, dan worden ze zeg maar, eruit gebonjeerd. En ja. nou, ik hoop dat tegen die tijd, dat Pim Fortuyn... Uh, nee, hoe heet hij dan? Wilders, ja, Wilders. Geert Wilders. Ja, dat hij vlak voor het, het eind van het termijn voor de rechter moet komen... met een parkeerbon. En dat hij dan leven op de TBS en zonder kans van vrijlating komt. Komt. Prima, Teunis van de Kabargebouw, ik moet afronden. Oh. Met je. Ja, fijn dat je het was, heerlijk. Het lijkt me lekker voor jou, opluchten ja, en zo. Ja, We hebben geen recept volgende week weer, dankjewel. Ja. Dit was de Kok. Wilt u de recepten nalezen van de Kok? Prima. Smakelijk eten ook. Frits Barend is aangeschoven, want we gaan het met hem over de hoogte- en dieptepunten afgelopen week in de sport hebben. En Bert van der Veer schrijft aan een programma maken over hoogte- en dieptepunten van 60 jaar tv. Hij schreef ook het boek 60 jaar tv in Nederland. Welkom Bert van der Veer. Hallo. Eh, een boek met een overzicht van alle programma's en ontwikkelingen van het begin van de tv tot 2010. Eh, ik begrijp dat de tv net zo lang bestaat als Bert van der Veer zelf, hè? Ik ben nog een paar maanden ouder. Ouder zelf? Ja. ja, ja. Kun je kunt er wel zien. Ja, zie je ook. Meteen. Nee, dat, dat zag ik niet, Frits. Oh. Dat ziet er toch verdomd jong uit. Maar, maar Bert, uh, uh, wat betekent het eigenlijk? Is dat eigenlijk? Is de tv dan ook letterlijk uh, um, op die manier in jouw leven vervlochten? Bedoel... Nou ja, nee. Dus gek genoeg niet. Want de meerderheid van de mensen uh, die mijn leeftijd hebben, die hebben die tafreelen van dat enige huis in de straat dat een tv had en daar mochten wij. haartjes uh, Woensdagmiddag allemaal naar Dappere Dodo kijken. Dat, dat heb ik niet. Mijn, mijn vader uh, werkte bij de, bij de luchtmacht en liet zich uitzenden naar onder andere Fontainebleau in Frankrijk, et cetera. Dus het gekke is dat televisie pas in mijn leven kwam toen ik een jaar of tien, elf was. En ja, natuurlijk heb ik het een beetje geïdealiseerd. Want dan mocht je romantisch... bij anderen kijken? Of nee, toen hadden jullie... we zelf zo'n hondenhok. Okay, yeah. en, uh, en natuurlijk heb ik het een beetje geromantiseerd. Maar mijn gevoel is dat de grote dreun voor mij kwam. De televisie echt geïmplanteerd werd. Ik loop al op Arnold Kuskens vooruit, hoor ik. Uh, door Open het Dorp. Mies Bouwman, de bedoel, dat, eerste geldinzamelingsactie. Dat begon die avond in een soort van rare hal in de Rai. Daar kwamen mensen langs met envelopjes met geld. En ik wilde niet naar bed. Ja. En toen ik wakker werd de volgende ochtend, toen was het nog steeds. En want, ik wilde toen niet... was je hoe oud? Een uh, jaar of elf. Een jaar of elf? Ja, of elf. Ja, of elf. Ja, of Frits Barland kan was het ik, er ik, Ja, dat was vlak achter me, want ik woonde vlak achter de Rai. En uh, ik weet dat ik dan ook s'avonds naartoe ging om te kijken of het echt waar was. En de volgende dag ging het door. Het had iets onwaarschijnlijks. Maar maar ik, ja. ik, ik heb wel wat. Ja, ik had bij dat pas want mijn moeder was. Nou ja, ik was alleen met moeder. Dus ik geloof 15, 16 had we onze eerste televisie kregen. Ik weet nog Nederland, Duits, Duitsland, Nederland in Düsseldorf. In 1956 was de eerste wedstrijd die ik live op televisie zag. Nederland won met 2-1 van de wereldwetmeister. In <laughs> 1956... Daar voor... is, is zijn liefde voor sport begonnen. Dus hier, ja. je, hebt het, je hebt het wel aan tafel hier. En ja. morgen gebeurt het. Dat was een jeugdserie. En dan, dan vroeg ja. ik of ik bij buren mocht kijken. En bij sommige ja. buren mocht je wel kijken. Ja. En bij sommige buren mocht je niet kijken... want ik kwam van een gezin met gescheiden ouders. Ja, Oké, okay, dan mocht je niet naar binnen. Dat was <lacht> ik ben een keer niet naar binnen gelaten. Vandaar. Maar die tv is op die manier in jullie beide uh, leven gekomen. Uh, Bert van der Veer heeft uh, hoogtepunten op een rij gezet in HPD tijd nou, Ja, in HPD de tijd was het de, de meest spraakmakende momenten. Dat is ja. natuurlijk dingen als zo. Is het toevallig ook nog eens een keer met beeldreligie... Nou ja, grappig uh, is de dat, blote dat jouw, van jouw uh, overbuurman, Frits Barend... Mm. staat daar drie keer bij. Uh, met oh. met Barend en van Dorp, laten met Baart van Dorp. we wel weten. Dat is niet Frits oh. persoonlijk. Nee, maar ja, daar, daar zijn natuurlijk ook uh, dingen gebeurd die uh, buitengewoon de moeite waard uh, waren. Ik weet even niet meer horen. Lopen, maar, ja. ja, nou, we kunnen het laten horen. Wordt worden echt behandeld als profiteurs? Door Ach, Door de pleitbezorger van de Nederlandse staat. Kom, de, de, de, de, die, die, blij, kom nou, ik ben, ik ben daar toch bij geweest? Zouden, kom, het is iedere stelling achter me. Ja, ik heb te zeggen. Kom. kom nou. Jullie droppen de ene stelling naar de andere. Geert mij niet stelling, ik ben daar geweest. Hij is volle. zo, de mythe, toch? Ho, ho, ho. Sidekick Jan Mulder ja, tegen toen minister Henkamp. Han. Het is meer het moment van Jan Mulder dan van Frits en Want Die probeerde toch te redden wat te redden valt, geloof ik, die aflevering. Maar het was een vulkanische uitbarsting. Historisch moment, Frits? Ja, nou, Henkamp is nooit meer gekomen. Er zijn meer ministers om Jan niet gekomen. Weer minister Te zijn, maar ik heb hem nog steeds niet ergens. Maar waarom heb je dit fragment gemaakt? Uh, Vervolgens mag boos? ik even zeggen dat Jan daarin. Uh, Jan was zeer oprecht. Ja. Ik heb ook twee asielzoekersgezinnen begeleid. En Jan heeft ook een asielzoekersgezin begeleid. En als je dan ziet hoe er met deze mensen om wordt gegaan, echte vluchtelingen, ja. was Jan oprecht woedend ja. over de. Ja, coole wijze waarop hen kant Kanten mee omging. Met dus oprechte heel, mensen ja. kun je wel heel veel... En dan, is, dan plafij, dat vind ik heen? inderdaad... Uh, rolt op of hou je smoot minder erg dan mensen uitzetten... hoor die dan bij spreken de dood tegemoet gaan. Waarom, waarom, Bert van der Veer koos jij dit uit, onder andere? Nee, ja, ik wist dat ik met Frits aan de tafel zou verschijnen... dus ik moest wel een paar te verdurverig weetjes hebben. Nee, maar maar dit, is, ja, dit, dit is qua emotie en qua spra spraakmakendheid... Het, het is iets waar je het echt, waar echt nog vrij lang over nagesproken werd. Maar het, het zal uh, ongetwijfeld goed bedoeld zijn, Frits... maar het is toch geen inhoudelijke verrijking van het medium weet ik wel? Nee, weet ik. Als dat het enige is waar je in een talkshow mee bezig bent... dan wordt het wel nee, heel Jan, erg saai. Het leuke <laughs> was dat er bij ons aan tafel... had je geen erg meer dat de camera's stonden. En dat was het leuke. En daardoor stonden er ook. Ja, ja, ook, ja. ook spannende. En we hadden zelf ook geen erger dat de camera stonden. Laat ik dat vooropstellen. We maar, gingen maar... gewoon lekker zitten met de van de Veer zegt net: daar moet je ook helemaal niet mee bezig zijn met inhoudelijke verrijking ja, van de Medium TV als je een talkshow doet. Ook, maar uh, al met al uh, zijn dit soort zaken natuurlijk ook godsgeschenken. Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, ik herinner mij een uh, recente Pauw aan Witteman. waar Ella Vogelaar van Jord Kelder. en ik meen Helene van Rooyen de wind van voren kreeg. Ja, ja. Je, kunt het, je kunt het smakeloos noemen. Je kunt het onbeleefd noemen. Uh, noem het allemaal maar op. Maar ik noem het goede televisie. Ja, dat ah, ja mee. Met met, uh, er zijn ook mensen. De door met Peter met zijn uh, boek. En dat Storms en Pieter ja. uh, Storms. Ja, dus, en George en, Kelder en Pieter Storms. Ja, die staan ja. ook allemaal in het lijstje, ja. Maar dat, dat zijn godsgeschenken? Ja, nou, nou ja, nou, je ja, kijkt ja, er wel oh. naar. Oh. Ja. Ja. Zoals ja, als je naar ja, de omhaal van ja, Way Rooney nog graag wil kijken... maar zo kijk je hier ook graag Nee, maar goed, er werd natuurlijk in reactie... bijvoorbeeld inderdaad op Kelder en Storms ook gezegd... van ja, het zijn gewoon hondengevechten. Het gaat nergens meer over. Als het maar botst, is het goed. en inhoud doet het niet toe. De volgende dag gaat het misschien weer wel ergens over en dan denk je mag er nou eens een keer wat gebeuren? Waardoor oh ja. er even wat emotie Ik kijk er liever naar dan Jan Tromp in uitgesproken vaarle. Dat is een uh, easy win. Ja. ja. Wat, wat, wat, is het, <laughs> wat is het bed? Want jij, jij weet dat jij hebt. Uh, nou ja, je, je bent zo onderhand TV in Nederland. Wat is voor jou het allermooiste of toch het meest uitspringende moment? Ja, ik, ik, ik heb mij aangeleerd om daar steeds hetzelfde antwoord op te geven. Dat is misschien wel zo consequent, maar dat is voor mij, en ik ben ook heel benieuwd hoe Frits erop reageert, dat is voor mij Hadi massa. Een uh, satirisch programma van, uh, van de Fara, uh, geleid Welk? door Welk dimi moment? Dimitri Frenkel-Frank. Uh, Annemarie Oster van Kees van Cote in Griekenland. Nou, nee, het moment, het moment voor mij is... We hebben het, we is, is, hebben het, want je geeft steeds hetzelfde antwoord. Dus, moet dus, het... Het... dus we hebben de juiste klaarstaan. fragmenten klaarstaan. Luister ja, maar. De party robot. Uh, ja, de neus, de neus is fris. Uh, de afdronk is wat pretentieus. Een uh, fruit. Ik hou het op een Chambol Champartin uh, 66. Mag ik van. Oh ja, natuurlijk heel, natuurlijk. Albert heeft 3, 5 en 9. Nou laat Herbert dat niet horen, zeg. Albert Wim de Binton van Duinoven. Voor jou? In dit mooist... fragment, ja, ik was ook wel verliefd anne de Ooster, zeg ik eerlijk. Bij. Die ook in Hadimassa zat. <laughs> had? De enige vrouw die in Hadimassa zat. Maar ja, het, het sloot ze enorm aan bij hoe ik vond dat televisie moest zijn. Maar goed, ik heb ook. Want wat was het goede hieraan? Het goede hieraan was dat het op een, op een. Kijk, zo is het toevallig ook nog eens een keer. was ook geweldig. Maar dat waren hoofdzakelijk boze mannen achter een desk. En, en hier werd ook televisie vormgegeven. Toen, toen was het nieuw, hè? Toen was het natuurlijk nieuw. Maar, ja. maar dit ja. was ook nog eens een Dit was echt een, een televisievormgeving. Ja. Waarbij met name Dimitri, maar ik denk ook wel Kees en Wim... Waren ontzettend in, in slaagden om de, om de tijdsgeest vast te leggen. Dit gaat echt over dat gelul dat je eigenlijk nog steeds mee kan maken... als je op recepties rondloopt. Dat iemand zegt, oeh, lekkere Chardonnay hier, weet je wel. Dat, tijdloos dat... doorprikken van belachelijk training ja, gedoe. Ja, en dat, uh, ja, dat vond ik. Maar heel Koot en erg bie hebben natuurlijk, natuurlijk kleur de televisie. Ik moest ineens denken het wereldkampioenschap krachtpoepen. Ja. Toen, ik, ik, ik, waren, toen waren allemaal olympische spelers dat, dat wereldkampioenschap gaat niet. het was voor uh, Bulgarije won altijd. Je, je zag dat voor je een Bulgaar in de jaren 80. Dat waren anabolen. Ja. En die, die won het wereldkampioenschap. Vergroten ja, krachtkoepen. En de BSN zijn er groot mee geworden en met dit jaar later. Ja. Die zijn er ook op doorgegaan. Uh, je noemde ook even, zo is het toevallig ook nog eens een keer. Dat is een programma wat voor het eerst ook uh, heel veel consternatie uh, opleverde. Omdat het taboes in dit geval bijvoorbeeld over religie uh, ja, aanpakken. Wij ben eigenlijk niet eens een taboe over religie aanpakken. Het gekke is dat toen het programma werd uitgezonden, 63, 64. Ik heb die data niet in mijn hoofd, want die staan in mijn boek. Uh, toen was er nog maar één net. En toen was er dus, terwijl de televisie nog maar 11, 12 jaar oud was... al sprake van een soort van verslaving bij mensen. Maar de rel was niet na de uitzending. De rel begon pas volgens mij toen de Telegraaf... De telegraaf pakte het op. Ja, en ja. begon wat hadden ze gedaan, ontstaan. Nou, ze hadden het onze vader uh, vertaald in termen van televisie. Geef ons heen ons dagelijks beeld, is een zinnetje wat ik mee deed. Jan, denk. je telefoon gaat. En dat ging te ver, ja. Uh, breaking <laughs> news, zal ja. hem uitzetten. <laughs> uh, en en, en dat, dat hele onze vader, dat werd voorgelezen door Peter Loorde... destijds uh, uh, uh, directeur van de stad Gouwburg en Haarlem... die aan het programma meewerkte. Dus die was ook nog eens een keer... en het heeft in wezen, Miss Bouwman... de carrière een, een waanzinnige wending gegeven. Want die kwam net uit dat opende dorp. Dus die was de nationale lieveling geworden echt de, de, de reservekoningin van Nederland. En die ging dit die, soort dingen Die doen. ging, zo is het toevallig ook nog eens een keer dat mocht niet. En, het is die, later... en die kreeg enveloppen met poep in de brievenbus, hoor. Dat was echt buitengewoon ernstig. Ja, de, de, ook die tijd al, want nu klagen mensen wel eens over heetmail, et cetera. Maar tv heeft het, dat betreft nog steeds En ja, Toen werd het nog door de post bezorgd, ja. je, je schrijft in je boek, de wereld uh, is kleiner, maar niet mooier geworden. Het aanbod verdooft eerder dan dat het verheft. Is dat toch een beetje teleurstelling over wat 60 jaar tv heeft opgeleverd? Nou, het is misschien ook een beetje mijn persoonlijke teleurstelling. Toen ik, zelfs toen ik zelf begon aan de ergens in 1970 of zo uh, de dingetjes voor begon te doen... had je toch nog wel heel erg het gevoel van... dat die televisie iets zou veranderen in de wereld. Dat, dat de honger, de armoede, de oorlogen, et cetera. Ja, zo, zo dat idealisme leefde nog steeds. Wat ze nu steeds. over internet zeggen. Ja, wat, wat maar heb ze je nu... dat door de televisie gedacht? Wij, wij zijn kinderen van de jaren zeventig, heb ik wel eens een paar keer aan tafel hier gezegd... en wij geloofden nog in een maakbare maatschappij. Ja, maar daar dat, dat, ging de, de televisie, televisie wel een bijdrage. Nee, ja, dat gevoel. heb ik nooit zo... Zover ver is het niet gekomen. Nou, het is uh, in tegendeel zo ver gekomen. Ik bedoel, we weten veel meer van... wat wat er in de wereld gebeurt, maar dat wil nog niet zeggen dat het dus beter wordt. We zijn er cynischer nog geworden, misschien Ja, ik denk het wel, ja. Ja. 60 jaar TV in Nederland het is een boek en een dvd geschreven door Bert van der Veer. We praten zo door met Bert en met Frits Barend over de sport van deze week na de hype. and inside could not What do, say? What do you say? Music dancing right through the night Where there ain't no space and time And no one in the world Could bring us down Like never before sure but there you went spinning out the door i put my pride aside i thought my De, de hoofdredacteur van de Helden en hier nog steeds aan tafel Bert van der Veer regisseur programmamaker eh, sportief hebben. Uh, als je lang met Bart en van Dorp hebt gewerkt, dan, het. Dan, dan hoor je er niet meer bij. Als je niet een beetje weet hoe het zit Maar volg je het nog een beetje? Uh, ja, natuurlijk. Ik, ik heb natuurlijk de doelpunten Barcelona-Arsenal gezien afgelopen week. En, maar ik ben een, een ontzettende wielrenfanat, dus ik, ik verheug me Daar enorm. Waar delen wij die liefde? Ja, die liefde en, en, en, en als ik het meteen zeggen mag, want voor Frits het woord neemt, ik weet hoe dat gaat... Hoogtepunt deze week. Ik hoop dat Frits hem ook gezien heeft. De sprint die Theo Bos heeft gewonnen van Kevin Nou, dat is leuk. Oh, man. Ik heb dat in hij, mijn... hij won. Ja, nee, maar oh. ik heb het in een, in een, in een brede kale plaats. Ik vond het klopt, ik heb het erop staan, met lijstje. Kijk nou, nou we beginnen Prachtig. meteen. Maar nou, maar ik we doen wil eerst... het combineren dit keer. Okay, Irene Wus was een hoogtepunt, het ja. wereldkampioenschap schaatsen. En de Rus. Skobrev wordt ook wereldkampioenschap schaatsen bij de heren. Je weet, ik vind dat zowel bij de mannen als de vrouwen altijd een Nederlander wereldkampioen moet worden. Want er is maar één land waar, als waar ons wordt schaatsen Schaats. Ja. Er is geen ander land waar wordt hem <laughs> En dat dus. bleek ook weer, want in Vancouver de Rus wordt gehuldigd... en ze spelen het Bulgaarse Volkslied. Ja. Ja. En die Rus kijkt, en zelfs ik herken het Russische Volkslied nog wel... want het wordt veel gespeeld bij sportevenementen... want ja. de Russen winnen nog alles wat. Vervolgens ze fout en gaan ze het wit Russische Volkslied spelen. Belarus. Ook niet goed. En dat geeft meteen aan hoe die sport gezien wordt internationaal. Want je dacht ja. toch niet als in Canada het wereldkampioenschap ijshockey was verspeeld dat ze het Russische volk niet Dat Denk het maar niet, maar Fris. Heb je in het stadion gezien? Ik ja, nee, dat geen mensen. Je geen rijdt langs blauwe wanden, waarvan ja. van ik vermoed dat daar opslagplaatsen in achter zitten. Net zo. Het ziet wereldbeke, er echt niet uit, joh. Dat is het In Moskou net zo. Voor je was het erg voor Koperenf of voor Poetin. Gewoon ieder jaar alles in Heerenveen. Er zit niks anders op. Nee. Maar Skoper heeft het erg vonden? Ja, natuurlijk vind je dat erg. Maar je hoort altijd van sporters hoe leuk het is als het wilhelmus voor jou trappend. En zeker in Rusland is dat heel belangrijk. Dat weet ik van Dirk Sauer dat ze heel nationalistisch zijn. Dat ze dat Dit was een dieptepunt, neem ik aan. Ja, dat vond ik een dieptepunt. Uh, dan heb je in de wielrennen een aantal hoogte- en dieptepunten. Ik vind het dieptepunt de dood van Fedor en Hertog. Ja. Fedor en Hertog was... Peter Pos is net overleden. Peter Pos was echt wielrennen, de realiteit. En Fedor was de verbeelding. Want? En uh, Fedor leefde niet in deze wereld. Fedor was een romanticus die dacht nog dat je met echt hard, alleen hard fietsen kon winnen. Maar je moet ook tactiek kunnen hebben. Je moet ook afspraken kunnen maken. En doping. Nee, dat zeg ik in dit geval oh. niet. Want Fedor denk ik dat Fedor een hele zuivere wielrenner was die echt uh, op natuur nou ja, leefde. Hij wel, maar, maar daarom nou ja, hij ja, dus, dat dus ook. misschien dat, ook naïef. Dat ook. En hij, heeft, uh, hij had kanker. En hij zegt, de natuur doet zijn werk. En hij hoopte dat de natuur niet zijn werk zou doen zoals het nu gebeurt Want hij is helaas overleden. Mooi kloek nagelaten trouwens. Ja, prachtig boek. Maar dat is ja. ook een prachtige wielrenner. Elk verhaal met Fedor en Hertog stond. Je hoefde, als ja. je naar Fedor Hertog ging en je was journalist en je had geen goed verhaal... dan moest je meteen stoppen met journalistiek. Nou, tegelijk stopt ook Lance Armstrong, Om andere ja. redenen dan Pedro de Hertog. Nou, om onduidelijke Conte... redenen toch tot nu toe, Frits. Ik bedoel, ik heb nog niet helemaal begrepen waarom nou, hij mij Hij kan gestopt. het niet meer. Hij, kijk, nee, ja. Want hij heeft nu toegegeven, en Contador is terug... En daarom kom, hij heeft nu toegegeven dat hij terugkwam om de achtste keer de Tour te winnen. Is niet gelukt. Toen werd hij lid van de ploeg van Contador. En Contador heeft het altijd geweten. Jij komt niet om mij te helpen, jij komt om mij te naaien. En Contador heeft in een historische bergenetappe zich niet gehouden ja, ja. aan de ploegenopdracht van de ploegleider van Lens Armstrong, een vriend van Lens Armstrong... en ook toen Contador. En er is later heel veel commotie over geweest. Hij is, maar daardoor heeft Contador de Tour gewonnen en niet Lens Armstrong. En nu geeft hij toe Lens Armstrong. Ik heb gefaald, ik had die acht keer die Tour moeten winnen. Dus Contador heeft dat goed gezien. Nou, Contador is weer terug. Wat ik heel erg leuk vind, want hij is een prachtige wielrenner. Nou oh ja, de zeur... terug uh, de Spaanse afdeling, ah ja, zeg maar, die over die doping en gaat. Ik denk die maar heeft UCI, en ik neem aan dat en dat dat wel goed. Oh, ja, dat, oh. En dan kom ik daarna bij Theo Bos. We hebben wellicht eindelijk weer een sprinter. Theo Bos was een baalwienrenner. Net als Sven Kramer ging hij naar Peking om veel goud te halen. Sven heeft nog één keer goud gehaald. Theo Bos heeft in Peking niks gehad. Sven vorig jaar Vancouver. Hij is op de weg gaan rijden. Tot nu toe is dat geen succes. En vorig jaar bij een andere ploeg geweest. Nu terug bij Rabo. En Rabo durft nu voor hem te kiezen. Ze hebben een treintje. Dat moet Bij sprinten moet je een treintje hebben mensen die ja, ja, naar de finish brengen. Hij experimenteren met een treintje. En ook. hij heeft al twee keer gewonnen. Eén keer Cavendish ja. geklopt. Dus wellicht gaan we eindelijk, eindelijk... weer... Het zou zoveel jaren naar Mathieu Hermans, naar Jean-Paul van Poppel, ja, naar Jan Raas weer iemand hebben die mee gaat doen in de finale van een uh, belangrijke wielerwedstrijd. wielenwedstrijd. Dat dus vind ik heel leuk voor het wiel. Toch heel even die Lens Armstrong. Hè? Het feit dat ja. hij de, de, niet won die achtste keer, zegt ja. dat ook eigenlijk dat het niet aan die doping lag dat hij die zeven keer daarvoor wel won? Ja, ik vind het heel moeilijk te zeggen. Ik bedoel, hij is nooit betrapt. Uh, het net sluit zich wel om hem heen. Maar wat met hem ging, hij, hij zei dat hij zo graag weer wilde wielrennen. En die Contador, hij ging in de ploeg van Contador zitten... wat voor Contador een klap was, want die was ineens niet meer de grote kopman. Hij zei, ik kom om jou te helpen. En Contador had natuurlijk door jij kopnieuw mee te helpen... want zo zit je niet in elkaar. We maar hebben ook... nog, nog twee minuten. Ik denk dat je het ook nog over uh, voetbal wil ja, hebben. Ja, ik wil het voetbal hebben. De bicycle kick van Wayne Rooney. De Valroek zie je. De omhaal. La Chilena, zoals hij in het Spaans heet... De van Hugo Sanchez, Prachtige goal. Dan heb je Arsenal-Barcelona Ar Arsenal gehad. En gisteren ook gelukkig Ajax. Arsenal gewonnen. Ajax gewonnen. Twente gewonnen. En ik zit op de weg terug. Van Brussel, ik was naar Anderlecht Ajax. Frank de Boer kwam ik net even tegen. En die zei, zo'n goede wedstrijd was het niet. Maar we hebben gelukkig gewonnen. In de auto terug hoor ik PSV helemaal afgemaakt worden. Door de verslag van zo'n NOS. En in twee minuten maken ze 2-2. En tegelijk wil ik even zeggen, die schandelijke overtrainingen van AC Milan. Flamini. Wat Basten was het, zat, een kopstoot? Nee, een, hij, nee, dat was Gattuso, een was kopstoot. Oh, okay. En een overtraining van Flamini. En dan nog ook heel verontwaardigd doen. En Marco van Basten zat bij Sport 1 in de studio. En Marco van Basten ...in het voetballen. En die schaamde zich echt voor zijn AC Milan. Dat was niet het AC Milan wat hij groot gemaakt had. Van klasse van, van Bassen dat hij... Die... Dat ons het contrast liet zien met dat schoftrigere spel van Azimil en het spel waar hij ons dit aan deed herinneren. Arsenal wint van Barcelona. Geld is niet altijd doorslaggevend. Dat is altijd weer leuk. Hè? Nou, het zijn allebei geen armlasten. Nee, dat toe, is hoor. waar. En van Persie scoorde leuk hè. Prachtig. Maar ze gaan er wel uit, Arsenal. En weer hoop voor Ajax. Wellicht oh. En je was jaren gisteren. Ja, dankjewel. Gefeliciteerd, Gefeliciteerd. nog. Ja. Dankjewel. Frits Barend hoor u. En Bert van der Veer hoor u ook over 60 jaar TV. Beide dank. Zo direct meer in Vrijdagmiddag Live. Dan is het woord aan het journalistenpanel met Arnold Karskens, Hasna Boassa en Sandra Schutte. Tot zo rechts